5 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Opnieuw is in een vliegtuigmaaltijd een naald gevonden. In een toestel van Air Canada vond een passagier afgelopen maandag een naald in een broodje. Voor zover bekend is de passagier niet gewond geraakt. Het toestel was bezig met een binnenlandse vlucht. Welke keteraar de maaltijd heeft geleverd is niet bekendgemaakt. De Canadese politie onderzoekt het incident. Twee weken geleden werden naalden gevonden in broodjes... die werden geserveerd op vluchten van Delta Airlines... van Amsterdam naar steden in de Verenigde Staten. Eén passagier raakte gewond toen hij in een broodje beet. De regering van Curaçao is gevallen. Nadat zondag een coalitiegenoot de steun aan het kabinet introkt... heeft een tweede statenlid nu laten weten... niet meer achter de coalitie te staan. Dit keer gaat het om fractievoorzitter Dien Rozier van de MFK... de partij van premier Schotten... De coalitie van MFK, MAN en PS heeft nog maar de steun van negen van de 21 zetels. Daarmee is het kabinet de meerderheid kwijt in de Staten, het parlement van Curaçao. Naar verwachting zal premier Schotten later vandaag het ontslag van zijn kabinet aanbieden bij de gouverneur op het eiland... hoewel Schotten daar in interviews nog niet op vooruit wilde lopen. Rebellen van het vrije Syrische leger in Aleppo hebben de beschikking over raketten om helikopters en vliegtuigen mee neer te halen. Volgens Amerikaanse media hebben ze die bemachtigd via buurland Turkije... Om wat voor raketten het precies gaat en waar ze vandaan komen is onduidelijk. Helikopters van het regeringsleger vallen wijken in het oosten van de stad aan... en rebellen van het Vrije Syrische Leger schieten terug met de afweerraketten. Het Syrische Leger zou zich uit delen van Aleppo hebben moeten terugtrekken. IOC-president Jacques Roche heeft de Amerikaanse zwemmer Michael Phelps gefeliciteerd. Phelps won gisteravond met het Amerikaanse team goud... op de 4x200 meter vrije slagestafette. Het was zijn 19e Olympische medaille... Daarmee verbeterde hij het record van Sovjet-Turnster-Latinina. Dan het weer droog en overal opklaringen, zo'n 12 graden. Vandaag is het zonnig en warm, 25 tot 30 graden. En aan het eind van de middag vanuit het zuidwesten kans op onweer. Tot zover het NOS-journaal. ANWB-verkeersinformatie, twee meldingen. De eerste op de A27, Utrecht richting Gorkum. Die is tussen Houten en Hagestein dicht. En tot slot de N14, Leidsendam richting Den Haag. Die is tussen de aansluiting met de A4 en de afrit voorschoten dicht. En dat is door opkomend grondwater. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. BNL. Het nieuwe seizoen. Met Martijn Middel en Bram Douwens. Het nieuwe televisie staat voor de deur. Wordt het een nieuw jaar van talentenjachten? Of staat er ook nog daadwerkelijk iets nieuws te gebeuren? Vierkante wielen, aangepaste dienstregelingen en lange, lange vertragingen... rijden de treinen komende winter wellicht echt allemaal op tijd voor één keer? En krijgen we weer een natte zomer in 2013? Goedemorgen, dit is de vroege ochtend van woensdag 1 augustus 2012. Het is drie minuten over vijf en u luistert naar het programma... Het nieuwe seizoen bij Omroep WNL op Radio 1 de Europese schuldencrisis. Je kunt de krant niet openslaan of de dikgedrukte koppen slaan je ermee om de oren. Noodfondsen, kapitaalinjecties en het redden van banken. We hebben het allemaal alle meegemaakt. Maar welke kant gaan we nu eigenlijk op in Europa? Zijn we iets opgeschoten afgelopen jaar en wat gaat het komende jaar ons brengen? Terug naar de gulden, Griekenland uit de euro. We praten erover met Bart van Hork, docent bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden. Uh, meneer van Hork, welkom in de studio. Allereerst gaan we je en jij zeggen of hou ik het bij u? Laten we elkaar gewoon maar tutoyeren. ja. Oké, okay, Bart, wat zijn op dit moment de acute problemen als we kijken naar de uh, economie in de eurozone? Als we kijken naar de economie in de eurozone, uh, dan zijn de acute problemen echt uh, Spanje, Italië, uh, maar natuurlijk voornamelijk Griekenland... Ja, want Griekenland die, die hebben, hebben nog steeds grote problemen. Uh, ik lees er bijna elke dag over... maar als ik het zou moeten samenvatten, ben ik daar heel slecht in. U bent er heel goed in. Leg het, leg het nog één keer uit voor ons. Het is eigenlijk heel simpel. Uh, Griekenland uh, mist op dit moment uh, de juiste infrastructuur... om binnen de euro te blijven. Dat betekent dat ze geen goede verantwoording af kunnen leggen... over het geld wat ze krijgen. Uh, ze kunnen niet goed belasting heffen. Als je belasting wil heffen in Griekenland... dan doen ze dat via het uh, elektriciteitsbedrijf. Als je geen belasting betaalt dan krijg je gewoon geen stroom meer. Gaat het licht uit? Zo doen ze dat daar. En omdat het op de normale manier niet gaat, moet het maar zo. Um, de Grieken geven te veel uit vergeleken met wat ze binnenkrijgen. En uh, dat is op een gegeven moment zo ver uit de hand gelopen... dat uh, ze niet meer de schulden die ze hebben gemaakt af kunnen betalen. Noodlening na noodlening uh, uh, volgt er. Maar uh, ik heb niet het idee dat de Grieken daadwerkelijk de beslissingen nemen... die ze zouden moeten nemen om het land erbovenop te helpen. Klopt. Op dit moment uh, nemen ze niet die beslissingen. Dat is ook voor een nationale uh, politicus vrij lastig. Hè? Want uh, je moet je voorstellen... de Grieken hebben al een kwart van een minimumloon in moeten le uh, leveren. Dat betekent dat ze uh, willen ze aan de criteria allemaal voldoen... dat ze nog meer uh, moeten gaan inleveren. Er is geen politicus die dat voor zijn rekening wil nemen. Tegelijkertijd ja, wil die economie er bovenop komen. Is dat wel nodig? Maar ja... Hoe ga je dat voor elkaar krijgen? De enige manier hoe je dat zou kunnen doen... is als uh, er een, iemand de, die daar boven staat... Naar Europa in zou kunnen grijpen. Alleen ja, als je dat bij Griekenland doet... dan betekent dat dat ook straks bij Spanje. Dat betekent dat het bij Italië. En als je niet uitkijkt, ja. misschien straks wel bij Nederland. Nou, we gaan straks uitgebreider in ook op die... Uh, oplossing op een korte termijn of ja. middellange termijn wellicht. Uh, uh, maar ja, uh, je zei het net al, Griekenland is niet het enige land met problemen. Want ook in Spanje gaat het op dit moment niet goed. Ho maar daar is weer een ander verhaal? Ja, bij Spanje zie je dat... Uh, Spanje is eigenlijk een heel treurig verhaal... voor de Spanjaarden zelf. Um, de premier daar heeft uh, in het uh, voorgaande jaar... eigenlijk perfect voldaan aan alle criteria. Um, en uh, had een lagere schuld dan, uh, dan Nederland, procentueel genomen. Stond er eigenlijk heel goed voor... Maar ja, in Spanje is het probleem dat Spanje is opgedeeld in verschillende regio's die vrij zelfstandig zijn en die hebben eigenlijk te veel uh, schulden gemaakt. En daar komen nu allerlei financiële lijken uit de kast en dat zorgt ervoor dat uh, de schuld daar uh, flink op aan het lopen is. Combineer dat even met het feit dat Spanje, uh, de Spaanse banken heel veel hebben geïnvesteerd in vastgoed. De afgelopen jaren groeiden de bomen tot aan de hemel. Het werd allemaal maar gefinancierd, alle vakantiehuizen, alle hypotheken. En dat leidt ertoe dat op een gegeven moment... Ja, moet er ook wat afbetaald gaan worden. En ook daar is het, met name de consument uh, in Spanje die, uh, die daar problemen heeft. Dat heeft geleid tot uh, problemen bij de Spaanse banken. Maar als gevolg dat zij nu uh, ja, op omklappen staan... En dat moet gefinancierd worden. Ja, dat is eigenlijk net als wanneer, wanneer uh, uh, jij of ik op dit moment... ons huis zouden proberen te verkopen. We krijgen er gewoon minder voor... Ja. En als we wel die leningen hebben, of die hypotheek dus in dit ja. geval... Ja, dan kunnen we die niet meer afbetalen. En dat is eigenlijk het probleem waar Spanje nu mee zit. Dat is een van de grootste problemen. Daarnaast hebben ze gewoon een, een structureel probleem. Ze hebben te veel uh, werkloosheid. Ze hebben, uh, ze hebben eigenlijk de arbeidsmarkt in twee delen ingedeeld. Je hebt de jongeren, die vrij moeilijk tot uh, uh, een baan kunnen krijgen. En je hebt de ouderen, die eigenlijk allemaal een beschermde contract hebben... die heel moeilijk uh, uh, ontslagen kunnen worden... Ja, Dat zorgt ervoor dat de, de, de jeugdwerkloosheid schrikbarend hoog is daar. En uh, ja, dus te weinig mensen werken en weinig economische groei. Spanje, Griekenland en dat grootste probleem is dan nog Italië. Ja, Italië. Dat is uh, de financiële tijdbom, uh, om het zo maar even te zeggen. Italië heeft bijna 2000 miljard schuld, het grootste uh, van Europa. Maar ze hebben daar wel een voordeel. Uh, ze hebben daar een nieuwe premier die eigenlijk uh, niet democratisch is gekozen. Die is uh, aangesteld. Het blijft Italië. Het blijft Italië. Ja, dit is onder druk van uh, Europa gebeurd. Uh, de centrale banken wilden alleen nog maar uh, te hulp schieten. op het moment dat Berlusconi, jouw uh, snoebeleer, dat die uh, afgezet werd. En die werd ingeleverd voor uh, Mario Monti, een technocraat. En die is daar nu aan het huishouden. Maar men houdt zijn. Hard vast, want wat gaat er gebeuren als straks... hij heeft weer aangekondigd in de politiek te gaan... daar is hij weer, Stelvio Berlusconi, uh, ja. weer zijn, uh, uh, zijn politieke carrière gaat ervatten. Nou, we gaan het er zo meteen verder over hebben. We gaan het straks hebben over oplossingen voor de problemen in Europa. Dat lijkt me een stuk prettiger ook dan praten over problemen. Bedankt in ieder geval voor dit moment, Bart van Hork. Gaat het vriezen of gaat het dooien? En krijgen we komend jaar weer zo'n natte zomer? Hoe vaak moet de NS zijn dienstregeling aanpassen vanwege een weeralarm? En gaan de dijken het houden? Een hele uitzending vooruitblikken is niet compleet... als we voorbij gaan aan Nederlands gespreksonderwerp nummer 1, het weer. Aan de telefoon, Reinoud van der Born van Meteoconsult. Reinoud, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, allereerst, we hebben dit jaar een redelijk wisselvallige zomer. Heb je nou enig idee hoe de zomer van 2013 eruit gaat zien? Ja, dat is iets wat meteorologen graag zouden willen. Uh, er wordt natuurlijk heel veel geëxperimenteerd met lange termijn verwachtingen. We proberen dan een factor uit het weer te lichten die zoveel invloed heeft... dat die boven de grilligheid van het klimaat die zo kenmerkend is hier in Nederland uitstijgt. Heel soms lukt dat wel eens een beetje, maar niet een jaar vooruit. Dus... Ik kan zeggen dat de zon zal schijnen, er zullen ongetwijfeld een paar warme dagen tussen zitten. Het zal ook wel weer, maar veel verder kom ik niet. Ja, want uh, uh, vroeger ging dat met barometers en dan uh, keken we gewoon naar de lucht en dan hadden we ja. een idee van wat voor weer het werd. Tegenwoordig gaat dat een stuk moderner. Ja, dat hebben mensen ook wel door, maar uh, het is toch een beetje een ver van mijn bedshow denk ik, voor de meeste mensen. Kun, kun je uitleggen hoe dat ongeveer in zijn werk gaat, het maken van zo'n weersvoorspelling? Nou ja, wat je uh, probeert is uh, een soort van uh, ja, orde uh, te scheppen in de chaos die het, die het weer is. Uh, daar hebben we tegenwoordig computers voor. Uh, die kun je uh, een dag of vijf uh, vooruit laten rekenen. Dat gaat tegenwoordig heel erg goed. Uh, voor dag 5 uh, halen we slagingspercentages toch van zo'n 65, 70 procent. Maar je kunt ze ook langer door laten rekenen. Drie maanden, zes maanden, uh, zolang als je eigenlijk wilt. Als je dat nou elke dag doet en je legt al die kaarten die eruit komen over elkaar heen... dan kun je wel eens uh, trends uh, ontdekken. En op basis van die trends doe je dan uh, lange termijnverwachtingen. Uh, er zijn ook andere technieken. Je kunt ook gaan kijken of een weerkaart van nu lijkt op die uit een uh, periode in het verleden. En dan kijken wat er toen is gebeurd. Dus ja, op allerlei manieren proberen we het is allemaal nog niet heel erg succesvol hier in Nederland. Daar is gewoon het klimaat uh, bij ons nog steeds te grillig voor. Oh, en in andere landen is het makkelijker om weer te voorspellen? Het is uh, bijvoorbeeld in de tropen is het makkelijker. <laughs> ja, daar dat is logisch het... natuurlijk. Ja, daar is het klimaatsysteem. Nou ja... Toch niet helemaal, want er is niet alleen mooi weer in de tropen... maar het klimaatsysteem is er wel een stuk eenvoudiger... en daar kun je wel eens een factor er inderdaad uitlichten... zoals ik net al zei, die ook echt invloed heeft op het weer daar... en dat gedurende een langere periode. Dus daar is de slagingskans veel groter dan hier. Ja, jullie werken met computers. Dat zijn waarschijnlijk ook computers die steeds meer aan rekenkracht uh, gaan krijgen. Dat, uh, dat wordt steeds groter. Kunnen we, kunnen we in de toekomst wellicht verder dan pak en peter een week of twee kijken... om, om, een, om een redelijk definitieve weersvoorspelling te maken? Nou, het is nu zo dat ook wiskundigen... en die spelen een belangrijke rol ook bij het tot stand brengen... van al die computerkracht, zeggen dat voor het maken van een verwachting... in detail die twee weken wel de grens zullen blijven, ook in de toekomst. Wat wij wel denken is dat er op het gebied van trendmatig een verwachting maken... dus zeggen van een bepaalde periode wordt kouder dan normaal... of natter dan normaal, nog wel degelijk boeken is. Uiteindelijk ook wel voor onze eigen omgeving. En zou je ook wel iets kunnen zeggen over... De trend van komend seizoen. Is er al iets te zien? Wordt het misschien iets natter? Iets, kard, <laughs> iets Nou, ik, eh, ik moet zeggen, ik volg ze altijd wel, eh, die, die lange termijn verwachtingen. Ik, ik probeer ze zelf ook wel eh, te maken, maar dit jaar is echt een, een hooploos jaar voor lange termijn verwachtingen. Er is echt helemaal niets uit eh, te lichten wat ook maar van invloed is op het weer bij ons. Dus ja, die wij, voor de beroepsgroep, eh, het... of wel? Ja, nou ja, wij zeggen op dit moment ook maar van het weer kan dit jaar echt zijn eigen gang gaan, want we hebben geen idee. Het kan vriezen, het kan dooien, maar wat dat betreft is het, is het alsof we de stampot te lang hebben gestampt en de, en de boerenkool niet meer terug kunnen herkennen op dit moment. Ja, eigenlijk wel. Eén ding weet je wel, dat bepaalde discussies waarschijnlijk wel weer terug zullen komen in de winter. Hè, als het een keer sneeuwt, dan zal, zullen de treinen er wel weer last van hebben. Um, Overtweilend. Ja, in de zomer uh, zullen de recreatieondernemers vast wel weer last hebben van het wisselvallige weer. Want dat hebben we toch ook al uh, jaren gezien. Ja, Krijgen jullie ook veel telefoontjes van bijvoorbeeld een, een ProRail en NS? Nou, wij hebben altijd uh, hele goede contacten met ProRail en NS. Dat, uh, dat zijn uh, klanten van ons. Uh, de recreatieondernemers die reageren natuurlijk ook wel. Het grappige is namelijk dat ook al is uh, uh, het verwachten van het weer tegenwoordig echt een, een high-tech aangelegenheid geworden... Tegelijkertijd zie je dat we in de maatschappij ook weer steeds afhankelijker worden van het weer. Want uh, ja, echt iedereen uh, is ermee bezig als het even niet gaat zoals uh, hij of zij dat nou, wil. Veel, veel telefoontjes van mensen in de recre recreatieve business. Uh, ook dan veel boze telefoontjes. Mensen die boze voelen. Ja, natuurlijk. Ja, nou, ja, soms staat mensen ook het, het water tot aan de lippen. En uh, ja, dan zijn wij een beetje eerste lijns uh, hulpverleners. Uh, op een bepaald moment moet je je frustratie dan ook kwijt. En dan uh, ja, is de weerman of weervrouw een, een, een dankbare eerste, eerste persoon. Hè? Eerste lijns hulpverleners. Verlener, maar ja, uiteindelijk weten denk ik de mensen ook wel dat we er nog steeds niet heel veel aan kunnen doen. Je hebt vooral last van het weer, daar hebben we geen invloed op. We proberen het zo goed en zo kwaad als het kan te verwachten. Maar er zijn gewoon bepaalde weertypes, zeker als het om buien gaat, waarin het toeval zo'n grote rol speelt dat je nooit... Ja, het detail bereikt wat zij graag willen. en ja. ook wat wij graag willen. Dat, dat hoort er een beetje bij. Ja, deze uitzending is toch niet compleet. Zonder dat ik hem stel de hamvraag. En ik hoop dat je er toch iets over kunt zeggen. Die tocht giet het on. <laughs> Vast nog wel een keer. <laughs> Dankjewel, Reinoud van der Born van Meteo Consult. We zijn niet getrouwd, we dachten het lot. Haar laat het koud, zij gelooft niet in God. Al is mijn geest nog zo sterk, het vlees blijft zwak. En ik weet wel, het is erg, maar haar huid is zo zacht. En haar ogen, als een engel mijn vriend, van boven gezond. Waar heb ik dit aan verdiend? Ja, haar ogen. Als een engel, mijn vriend. Van boven gezonden. Waar heb ik dit aan verdiend? In de donkere nacht sta ik stil voor me uit. Moe van het wachten. Maar morgen wordt ze mijn bruid. Voor haar wil ik sterven. Voor haar door het vuur, ja, voor haar wil ik werken. Mijn leven lang ieder uur. Want haar ogen, als een engel, mijn vriend. Van boven gezonden, waar heb ik dit aan verdiend? Ja, haar ogen, als een engel, mijn vriend. Van boven gezonden. Waar heb ik dit aan verdiend? Met een ring in mijn hand naar haar huis verderop. Zag ik haar met een ander aan het rand van het bos. Zijn hand op haar heup en hij kuste haar mond. Mijn ziel in de kreukels en mijn hart op de grond, want haar. Als een engel, mijn vriend, van boven gezonden. Waar heb ik dit aan verdiend? Ja, ogen. Als een engel, mijn vriend, van boven gezonden. Waar heb ik dit aan verdiend? Hij blies als eerste zijn laatste adem uit. Man, wat ging ik de keer met die steen in mijn vuist? Als tweede, mijn liefste, en wat schreeuwde ze luid? Mijn alles, mijn liefste, mijn mooiste, mijn bruid. En haar ogen, als een engel, mijn vriend. Van boven gezonden, waar heb ik dit aan verdiend? Ja, haar ogen. Als een engel, mijn vriend. Naar boven gezonden, waar heb ik dit aan verdiend, ja. Naar boven gezonden, waar heb ik dit aan verdiend. Jeroen Kant, mijn alles, mijn liefste, mijn mooiste, mijn bruid. En dat allemaal live in het programma dat normaal gesproken op de vroege woensdagochtend wordt uitgezonden nog steeds wakker. De voorbereidingen voor het nieuwe voetbalseizoen zijn inmiddels in volle gang. Daarnaast begint Louis van Gaal vandaag officieel als nieuwe bondscoach van Oranje. Yes, wij wagen tijdens onze ultieme vooruitblik graag een voorspelling. Wie wordt kampioen? Wie degradeert? Hoe het Oranje onder Louis? Dat doen wij met Zweden Zegers, voetbalredacteur bij SBS en FCUpdate.nl. Goedemorgen, Zweden. Goedemorgen. Uh, het EK is net voorbij. Op de Olympische Spelen wordt ook alweer gevoetbald. Er lijkt geen einde aan te komen. Ja, het is net wat je zegt. Hè? Heel Nederland is een beetje net over de teleurstelling van het uh, EK heen. Of er staat alweer een... Uh... Een nieuw voetbalseizoen voor de deur. Maar uh, ja, het is altijd leuk om het spel te volgen in aanloop naar, uh, naar een nieuw seizoen. Ja, want de, de, de, de, de, de voorbereidingen zijn, zijn begonnen. Voetbal uh, International noemt dat het, het pezen in de provincie. Uh, je hebt ook kunnen kijken naar de, de clubs. Uh, hoe staan ze ervoor? Wat zijn, de, wat zijn de sterke clubs in de eredivisie divisie komend seizoen? Nou ja, Komende zondag vindt eigenlijk uh, de tra traditionele seizoensopener uh, plaats. Dat is. Uh, de strijd om de Johan Cruijffschaal En uh, die gaat uh, dit jaar tussen regerend uh, landskampioen Ajax en uh, bekerhouder PSV. En dat zijn eigenlijk uh, direct uh, eigenlijk een beetje de, de twee belangrijkste kanshebbers voor de titel, uh, zou je kunnen zeggen. Die houden elkaar ook heel erg in de gaten. En uh, daar gebeurt op het moment gebeurt daar, uh, gebeurt daar van alles. En uh, dat, dat is leuk om te zien. Want uh, PSV heeft Ajax eigenlijk uh, voordat er nog maar één bal is getrapt, al de eerste slag toegebracht. Want uh, Beide clubs die zaten achter Luciano Narsing aan van, van Heerenveen. Maar uh, in de tijden van deze, van deze recessie vonden ze in Eindhoven nog een, een grote zak met geld. Ongelooflijk eigenlijk, hè? Ja, eigenlijk wel. Uh, eigenlijk uh, bizar. Maar uh, ja, PSV kaapte dus uh, Narsing uh, weg voor de neus van, uh, van Ajax. En, uh, ja, die zitten een beetje met de gebakken peren nu, want die zijn op zoek naar een buitenspeler. Nu uh, was uh, Feyenoord vorig jaar ook erg sterk. Dat klopt, die, uh, die hebben gisteravond hebben die, uh, eigenlijk een nieuwe seizoen al officieel afgetrapt. Want zij, uh, zij zijn natuurlijk uh, tweede geworden voor het seizoen, wat ja. een erg uh, knappe prestatie is. En eigenlijk ook uh, een beetje begroet werd als kampioenschap in Rotterdam, omdat uh, gezien de financiële malaise al daar. En die verloren met, uh, met 2-1 van de Dynamo Kiev. Wat, net, wat netjes is toch eigenlijk? Dat is eigenlijk een vrij goed, goed resultaat. Want uh, als je het afzet uh, tegen elkaar, Dynamo Kiev die investeerde voor uh, 30 uh, miljoen deze zomer. En uh, Feyenoord nou ja, die moet natuurlijk de hand op de knip houden. Hè. En die had maar uh, drie ton beschikbaar. Dus uh, een 2-1 uh, nederlaag met, uh, met in rekenschap houden dat uh, de uit, uh, het uitdoep een dubbeltelt. Dus ja. is, is helemaal geen slechte uitgang. En verwacht je nou ook dat zij uh, komend seizoen in de Eerde Divisie net zo'n prestatie kunnen leveren als afgelopen seizoen? Dus weer tweede? Het heel lastig worden, want uh, ze hebben natuurlijk wel een hele as verloren. Uh, op het laatst is, is Ron Vlaar is ook nog vertrokken. Die, die is zelfs nog uh, op de open dag van Feyenoord, zei hij tegen de fans, nou het, uh, het zit er niet meer in. Maar die is, uh, die is toch nog vertrokken. En uh, natuurlijk sterk houden voorin, uh, John Guidetti, die, uh, die voorseizoen seizoen uh, Erevisie uh, verraste met zijn... Uh, met zijn vele doelpunten en zijn uh, planking uh, na, na afloop van de doelpunten. Die, die is ook vertrokken. En nog twee uh, nog tweedragende spelers op het middenveld. We hebben ze wel wat transfervrije spelers gehaald. Maar het is, het is altijd even afwachten hoe dat, uh, ja, dat, dat wordt ingepast. Uh, uh, uh, vandaag begint ook Louis Gaal aan zijn bondscoachschap. Uh, uh, gaat er veel veranderen bij Oranje komend seizoen? Nou ja, één ding is natuurlijk zeker. Als je Louis Gaal binnenhaalt, dan hou je in ieder geval een uh, heel kleurrijk man uh, binnen. Uh, wat, wat, wat, wat duidelijk is, hij is natuurlijk uh, bewezen een goed clubtrainer te zijn. Maar hij heeft ook al eens een keer aan het roer gestaan bij Oranje. En dat is hem niet zo goed vergaan toen. Toen uh, hij is, toen In 2000 is hij uh, aangesteld en moest uh, Nederland zelfs tot toen naar uh, het WK in Zuid-Korea uh, en, en Japan leiden. Maar dat, uh, dat is toen niet gelukt. Maar uh, ja, de KNVB heeft toch besloten hem een tweede kans te geven. En, uh, hij is eigenlijk in de aanloop... Uh, na nou, de eerste oefenwedstrijd van medio augustus uh, tegen België heeft hij uh, onlangs zijn eerste interviewtje gegeven. Hij was toen uh, uh, te gast uh, bij de Zomerspelen in Londen en toen heeft hij laten, uh, zich laten ontvallen. Nou, we worden eigenlijk in de voorselectie zal ik weinig uh, zal ik weinig veranderingen aanbrengen ten opzichte van de ja, selectie komt, die die die, uh, komt die komt, Ja, dat ultieme komt later pas. vraag, wie wordt de kampioen? Sveder? Uh, dan zeg ik, na. Nou ja, het zal gaan tussen PSV en Ajax. Ik denk dat, uh, dat PSV de beste papier heeft. Kijk, PSV wordt kampioen, volgend jaar zijn we daar ook uit. Dankjewel, uh, Zweden Zegers, sportredacteur bij SBS en FCupdate.nl. Dit is Omroep WNL op Radio 1 op de vroege ochtend van woensdag 1 augustus. Zeven minuten voor half zes. Dat betekent dat we nog maar 37 minuten hebben om de Europese schuldencrisis op te lossen. En dat doen we met Bart van Hork. Hij is docent bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden. Zojuist hebben we even korte problematiek op een rij gezet. Um, zowel in Griekenland als in Spanje en ook uh, Italië. Als je kijkt naar de korte termijn... welke manier kunnen we de crisis het hoofd bieden? Nou, ik denk, allereerst moeten we ons beseffen... dat dit gewoon uh, veel geld gaat kosten op de korte termijn... Op de korte termijn betekent het dat Griekenland uh, toch echt wel een, uh, een extra steunpakket uh, nodig heeft. Dan moeten schulden kwijtgescholden worden. Hoe langer we daarmee wachten, hoe meer geld het ons gaat kosten. Ja. Uh, want de Grieken, uh, het, het, het nekt hun gewoon op dit moment. Je kunt niet van mensen verwachten dat ze nog meer uh, loon gaan inleveren, uh, nog later met pensioen gaan, dan nu uh, al kan. De, de, dat is echt ongekend voor zo'n samenleving. Um, dus Griekenland gaat veel geld kosten. Dan heb je Spanje, die uh, gaan ook een beroep doen op noodfonds. Um, en ja, als Spanje het doet, ja, dat ESM is dan eigenlijk al op. Hè? Dat is een pot van 600 miljard. Spanje ja. is zo groot. En er moet er weer meer geld bij. Uh, Uiteindelijk ja. moet dat toch van onze belastingcenten. Ja, dat klopt. Onze belastingcenten. Ja, daar, uh, dat is een terechte vraag die je stelt. Nee, maar uh, ja. even bloedserieus. Ja. Ik bedoel, het, het gaat wel om geld dat wij wellicht een stuk beter zouden kunnen besteden... aan onze eigen toekomst. En dat gaat dan naar die landen. Absoluut. Uh, je, je kunt daar je vraagtekens bij stellen. De vraag die je eigenlijk ook moet stellen is... wat gebeurt er als we het niet doen? En de kans uh, dat uh, de landen dan klappen... En uh, dat die, kijk, op het moment dat Spanje failliet gaat... dan betekent dat ING ook zijn boeltje kan pakken. Die kunnen zo goed als uh, de deur gaan sluiten van de helft van alle filialen. Oh. Want die zitten voor een heel groot gedeelte in Spanje. Um, en dan heb ik nog niet eens gehad over landen als uh, Frankrijk, maar ook Duitsland. Um, dus je kunt jezelf de vraag stellen, kopen we een stukje zekerheid? Het gaat ons geld kosten. Of uh, laten we de boel op zijn beloop gaan en dan is het nog maar afwachten wat de gevolgen zullen zijn. Maar hoe dan ook, dit gaat ons geld kosten. Iedere maar, maar, politicus... maar in Griekenland kunnen we het toch gewoon uit de eurozone zetten? Kan, kan. Het is theoretisch mogelijk, hoor. De vraag is, zou je het moeten doen? Ik denk niet dat, je, dat het verstandig is. Ik denk dat het voor de geloofwaardigheid van de euro niet verstandig is. Uh, Griekenland is een klein land. Maar is de euro zijn geloofwaardigheid al niet deels verloren? Door het voortmodderen. Zou je kunnen zeggen dat een deel van de geloofwaardigheid in ieder geval op het spel staat? Absoluut. Hoe langer wij doormanderen, hoe uh, ongeloofwaardiger uh, de euro wordt. Want ja, beleggers gaan op een gegeven moment ook zeggen: van jongens, welk kant gaan we uit? Linksaf of rechtsaf? Maar maak een keuze. En als je nu kijkt naar de krantenkoppen die nu in de krant staan, ja. die zijn exact hetzelfde dan vorig jaar. Er is er eigenlijk niets veranderd. Alleen er is een, null een nulletje bij de bedragen gekomen, ja, ja. zou je kunnen zeggen. Dat is, maar dat is dan eigenlijk. Oké, okay, de kraan staat open, maar waarom zijn we niet eens fatsoenlijk begonnen met dweilen dan? Ja, dat komt omdat uh, de dames en heren nationale politici... Uh, eigenlijk niet willen vertellen dat dit ons veel geld gaat kosten. En dat ze in het begin van de euro toch een aantal grove fouten hebben gemaakt. Maar hebben wij die politici nodig om ons dat te vertellen? Of moeten wij dit die politici dan vertellen? Want nu kost het ons al veel meer dan dat het ons een jaar geleden had gekost. Tenminste, als, als, ik, als ik het goed begrijp. Klopt, hoe langer we wachten, hoe meer het ons gaat kosten... Um, maar het is, een, het is een lastig verhaal om te verkopen. En uh, de, de, de discussie over de euro wordt, uh, wordt heel vaak heel technisch gehouden. Mm -hmm. Er zijn maar weinig mensen die er echt goed van op de hoogte zijn. Je hebt een aantal economen, je hebt een politici, echt maar een paar hoor, die het, uh, die het goed in de vingers hebben. Ja, want hoe, Jan de Jager? Ja, hoe doet hij Janke Jan Kees de Jager heeft het zeker goed in de vingers, ja. absoluut. Daar uh, van het ministerie van Financiën van Nederland uh, valt absoluut niks te zeggen. Die doen het gewoon echt goed. Maar je hebt uh, een aantal nationale politici. Kijk, ik herinner me nog op een gegeven moment... stemde de Tweede Kamer in met 80 miljard garanties... voor het, uh, het, het, het, uh, het eerste noodfonds EFSF. Um, en... Nou, daar ging de NOS, ging de Kamer in. En die gingen ze gewoon vragen van dames en heren, politie... weet u eigenlijk wel waarvoor u gestemd heeft? Gewoon de Tweede Kamer in. Ja. SP, GroenLinks, maar ook VVD. Men wist het gewoon niet. Ze wisten gewoon niet waarvoor ze gestemd hebben. En mind you, 80 miljard, dat is twee keer de begroting van... Uh, van sociale zaken of uh, van uh, uh, uh, volksgezondheid. Ja. Als we dit even trekken naar, naar een, een, een vergelijking die je met je eigen leven zou maken. Hoe meer schulden je maakt, hoe duurder het wordt om het af te betalen. En op een gegeven moment ben je met, met z'n allen toch in Europa dan ook failliet. Toch? Komt dat moment er ooit? Nou ja, kijk... En hoe snel komt dat moment dan? Ja, Wanneer kunnen we het niet meer betalen? Nou ja, je hebt op dit moment heb je uh, voor het eerst uh, de geluiden die zeggen van... ja, ook Duitsland kan failliet gaan. Um, ja. Tot nu toe is altijd gezegd van, nou, Duitsland staat wel garant. Um, maar kijk, we, we moeten niet nog uh, zo'n jaar hebben zoals nee. nu. Nee, nee. Nou, we, we gaan straks ook verder kijken naar de uh, gevolgen. Uh, of de mogelijke oplossingen op de lange termijn. Uh, stel, we gooien er een, uh, een bak geld tegen aan. En, en, en we zijn er even vanaf. wat moet er dan allemaal gebeuren. om ook de Europese economie gezond te houden. naar de toekomst toe? We praten er dit hele uur over met Bart van Hork. Boer zoekt vrouw, de voice of Holland, de wereld er stuk voor stuk kijkcijferkanonnen. die ons de afgelopen jaren aan de buis gekluisterd hebben gehouden. Deze hele nacht kijken we vooruit op het nieuwe seizoen. en dus ook het nieuwe televisieseizoen. Wat zijn de nieuwe trends in televisieland? We praten erover met Aida Schrijver. Zij is contentmanager van de populaire online televisiegids tvgids.nl. Aida, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het, het nieuwe televisie seizoen staat voor de deur. Um, naast nieuwe programma's gaan we natuurlijk ook een hoop oude bekenden uh, tegenkomen. Um, ja, welke, kost... welke traditionele dingen kunnen we wel weer verwachten? Uh, nou ja, de komende weken zijn de meest drukke weken voor zowel tv uh, als voor de omroepen. Uh, maar ook de leukste weken van het jaar. En er gebeurt heel veel, inderdaad, uh, eind augustus, begin september... Uh, zo krijgen we heel veel nieuwe afleveringen van bestaande programma's uh, te zien, inderdaad. Denk bijvoorbeeld aan The Voice of Holland. die, bij komt, RTL. die komt weer terug. Ja, ja die komt uh, weer terug. En uh, daar uh, zijn de verwachtingen ook wel uh, hoog. Uh, want uh, ja, je weet niet uh, wat het uh, dit jaar gaat doen. Het eerste seizoen uh, was uh, Sky uh, High en het tweede ging ook goed. Dus uh, de, ja, wat uh, gaan we zien? Is er iets bekend over eventuele nieuwe juryleden? Ja, ja. Dit jaar is natuurlijk de uh, voice met Nick en Simon, Roe van Velzen, Marco Borsato en met Treintje Oosterhuis oh, ja. als, uh, als coach in plaats van Angela Groothuizen. Uh, dus dat is, uh, dat is nieuw. Um, en uh, ja, ik uh, persoonlijk kijk daar het meeste naar uit. Uh, naar de voice. Dus uh, ik ben benieuwd. Ja. Als, ik, als ik kijk naar mijn oma, dan, dan vindt hij nou. één ding heel mooi op de televisie. En dat is de liefde. Mr. Love okay. is uh, natuurlijk nog steeds Robert en Brink. Gaat hij uh, komend seizoen nog weer wat doen? Uh, ja, zeker. Uh, programma's uh, met liefde als onderwerp voeren wel de boventoon in de programmering van oh. verschillende zenders. Uh, Dr. Love, zoals je het uh, mooi zegt, Robert en Brink uh, krijgt een nieuw programma. Love is in the air, heet het. En het lijkt wel erg op... Uh, klinkt ook bijna wel. hetzelfde. <laughs> ja, ja, ja. Het lijkt, er, het lijkt erop inderdaad. Alleen Robert is nu helemaal niet meer in de studio te zien, maar gaat hij met de kandidaat op reis op zoek naar hun geliefde. Memories. Dus, um, ja, ja. Je ziet ook best wel veel dingen, uh, oude programma's in een nieuw jasje. Uh, zoals bijvoorbeeld Fort Boyard komt ook weer terug oh ja. met een met een nieuw presentatieduo. Uh, Gerard Ekdom doet het nog steeds, maar dan nu met Lauren Verster in plaats van Art Roojakers. Uh, en je denkt Dallas, Dallas komt terug. Is ook uh, uh, de soap uit de jaren tachtig, die, uh, die jou waarschijnlijk wel bekend is. Um, met een aantal oude gezichten, zoals J.R. Bobby en Suellen, maar ook een aantal nieuwe personages. En uh, RTL uh, die komt ook uh, met een remake van Golden Girls. En is er naast uh, al die uh, beproefde genres, al die oude dozen uh, die uh, opengetrokken uh, uh, uh. worden, ook nog een, echt een nieuwe trend te ontdekken? Uh, ja, er zijn een aantal ja, nieuwe talentenshows ook, SBS. Komt met bloed, zweet en tranen. Er was ook nog iets uh, met, met, met uh, zigeuners, gypsies, toch? Met, met Fransi. Uh, nee, nee, nee. Dat, uh, dat is een ander programma inderdaad. Van Bauer gaat voor de Tras op zoek naar zijn roots. Nee. In het programma De Zigeunernacht. dat hoorde, ja. Uh, ja, dat klopt. En dat is echt wel een trend inderdaad. Zigeuners, gypsies. Uh, my Big Fat Gypsy Wedding is op dit moment... wordt al uitgezonden bij RTL. En het is ook uh, uh, uh, erg populair. Maar waarom dus, gypsies? Vandaag. Ja, waarom? Uh, ik denk dat het scoort. Ja, en ook bij de Tros, maar ook bij uh, FCL. Ze maken ook Gypsy Girls met Antje Montero. Die, die doet datzelfde eigenlijk al. Het wordt, het uh, wordt een, nou, een Gypsy-zomer, uh, herfst en winter. Nou, dankjewel voor deze bijzondere inkijk in, uh, in de, de nieuwe, het nieuwe tv-seizoen. Aida, ja. schrijven van TV Gids. NL. Graag gedaan. Iemand die zijn eigen kijk heeft op het nieuwe televisieseizoen... is onze immer scherper columnist Diederik van Zessen. Cabaretier Henry van Loon scoorde twee jaar geleden een regelrechte internethit... met zijn filmpje De Wereld Draait Door in drie minuten... waarin hij op satirische wijze slans populairste infotainmentprogramma's samenvatte. Wel nu, luisteraars, nachtegaaltjes en insomnia-patiënten... Ik ga dat kunstje overtreffen. Jazeker, u hoort het goed. U gaat getuige zijn van een stukje historische radio. Deze uitzending gaat immers over het nieuwe tv-seizoen... en daarom presenteer ik u het nieuwe seizoen DWDD in twee minuten. Aan tafel. Ivan Jaspers, Arie Boomsma, Frank van der Linden, Felix Rottenberg. Oh nee, Sievert van der Linden, Premra de Kisjoen, Meryl Westrik... Mm. Alexander Klopping, die ene van dat grappige internetfilmpje. Weer die ene klote bent, Premra de Kisjoen. Een wereldberoemde Nederlander waar u nog nooit van gehoord heeft. Wes en Jo, Estelle en Bader. Rekenma van jazz. Erger aan de ergernissen van Jan Mulder. De ene excuus Turkse van de Vara. Giel Belen, Claudia de Brij over arme negentjes. Een of ander klotenlijstje over mensen die iets veranderd hebben waar twee BN'ers een mening over hebben. de Week in Soundbites, een opera over een nieuwsfeit waarvan de je volledig ontgaat. Dirk Hulsenbos over de Elfstedentocht die er niet komt. Mark het over de Elfstedentocht die er niet komt. Erbe Wennemars over de Elfstedentocht die er toch niet komt. Ali B. Premra de Kishun, een wetenschapper die in zes minuten uit moet leggen... hoe de relativiteitstheorie werkt. Halina Rijn, de titel van Halina Rijn. Premra de Kishun, Jak als Erik stelt een brutale vraag. Adriaan van Dis, Mark-Marie Huibrechts. Lucky TV, je mist meer dan je ziet. De bril van Pieter Derks, de kaars van Nico Tijks, Een hele lieve kat, een hele domme kat, een hele gekke kat. Jort Kelder en Premra de Kishun. Dit is de Wereld Light Anthem op Radio 1 en Desire. Het is zeven minuten over half zes. De Europese schuldencrisis, we zitten er nog steeds middenin. Maar wat zijn de oplossingen? Op de korte termijn geld erbij, zegt de Leidse docent, docent bestuurskunde Bart van Hork. Maar wat moet er op langer termijn gebeuren om de Europese economie weer gezond te krijgen? We vragen hem, Bart, je zegt geld erbij dus net, maar daarmee lossen we de crisis niet op, of wel? Klopt, dus is eigenlijk een beetje een pleister op de wonden. Een beetje geld erbij en dan uh, koop je weer wat tijd. En als het wat uh, ja komt er iets, uh, iets moois uit de hooggoed van de heer politici en dames damespolitici. Uh, tot nu toe hebben we gezien dat uh, ze gezamenlijk er eigenlijk niet echt uitkomen voor een structurele oplossing. En degene die het dan op mag lossen, dat uh, was uh, Jean-Claude Trichet. Maar dat is nu Mario Draghi, oftewel de Europese Centrale Bank. Ja. En dat is eigenlijk een beetje raar. Dat is een, uh, een speler, uh, dus op dit moment zo'n beetje de machtigste speler in het spel. Heeft, zoals ik net zei, Berlusconi gedwongen eigenlijk tot aftreden. Maar het is niet gekozen, het is niet transparant. We weten niet hoe het werkt en we hebben er ook geen enkele invloed op. Dus wat we eigenlijk zouden moeten doen, is uh, zo snel mogelijk het binnen Europa uh, eens worden over een gezamenlijke aanpak. En dat betekent toch dat we moeten kijken hoe kunnen we nu uh, voorkomen dat landen eigenlijk uh, zoals Griekenland uh, hun, hun verplichtingen niet nakomen. Dat ze eigenlijk te veel geld uitgeven. Dat betekent dat je uh, moet kunnen ingrijpen vanuit Europa... in uh, landen die zich niet aan de afspraken dus houden. Dus zo re zo'n reguleringsorgaan? Nou ja, niet een reguleringsorgaan... maar ik denk echt dat je praat over een, uh, over een commissie... die gewoon moet kunnen ingrijpen. Uh, Europese superstaat? Uh, ja, dat is heel snel wat uh, gezegd wordt. Ja, ja, Europese ja. superstaat. Maar het betekent niet... De, uh, want het is natuurlijk heel verleidelijk om te zeggen... Uh, Europa gaat alles regelen. Het betekent niet dat Europa... Uh, gaat uh, voorschrijven hoe de arboregels voor het plaatsen van wipkippen... Uh, eruit moeten zien in Nederland. Maar ik vind het wel belangrijk dat belastinggeld, als er belastinggeld gaat naar Griekenland... Uh, Italië of Spanje, dan wil ik wel even weten dat het netjes uitgegeven wordt... en dat het goed gecontroleerd wordt. Ja. Een, een voorbeeld daarbij, op dit moment 80, 80 cent van iedere euro... die in Europa wordt uitgegeven, wordt niet uitgegeven door Brussel... maar wordt uitgegeven door de lidstaten zelf maar wordt niet gecontroleerd. En jaar op jaar klagen we dat Brussel zijn geld niet goed uitgeeft. Dat komt omdat die lidstaten niet goed gecontroleerd kunnen worden... hoe zij hun geld uitgeven. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde wat we nu ook met de schuldencrisis zien. We kunnen niet goed controleren hoe hun geld uitgegeven wordt. En dat zou je wel moeten doen. Je moet het vergelijken met een hypotheek. Als je hypotheek afneemt, dan moet je ook een loonstrookje inleveren. Dan wordt gekeken, heb je een vast contract? Uh, krijg je kinderen? Hoe oud ben je? En naar aanleiding daarvan wordt gekeken van nou, zoveel kun je lenen... en zoveel moet je per maand gaan betalen. En als je niet betaalt, dan sturen we een inkasso op je af. Maar is het reëel dat er, dat er, dat er nagedacht wordt over zo'n superstaat... dat men het überhaupt gaat overwegen de komende maanden? Nou, de vraag is, wat, uh, wat is het alternatief? Je kunt twee kanten op. Je kunt of zeggen van ja, we leveren de euro in, we gaan terug naar de gulden. Nou, is niet heel slim als je het mij vraagt. Dat betekent dat we weer allerlei wisselkoersen krijgen... en dat we nee. vrij onzeker zijn... Als we iets willen exporteren, en Nederland exporteert vrij veel, dus veel komkommers en paprika's bijvoorbeeld, nou hoeveel die tuiners daarvoor krijgen? Dat betekent dat die tuiners continu in, onzeker, in onzekerheid zitten. Nou nu hebben ze een stukje zekerheid, dankzij die, uh, die euro dan. Maar ja, kun je dat, uh, dat, dat zo vormgeven dat, uh, dat, dat, dat er inderdaad uh, dat mensen zich ook aan de afspraken houden? Ja, ja, we, we gaan, gaan, de, de, dat we gaan de, het uh, er zo meteen ook nog verder over hebben. Want het is ook een heet hangijzer. Straks in september natuurlijk bij de Tweede Kamerverkiezingen. Laten we nog een klein beetje tijd overhouden... om het ook daar straks nog even over te hebben. Uh, uh, uh, want ja, daar... daar nou ja. Die rol die gaan, we, die gaan we straks nog onderzoeken met Bart van Hork, docent bestuurskunde aan de Universiteit van Leiden. Een talentvolle Nederlandse actrice vertrok meteen na het behalen van haar middelbare school naar Hollywood om haar geluk te beproeven. Ze is een kleine tien jaar bezig en timmert aardig aan de weg. En wij voorspellen dat, ze komend, jaar zo, dat komend jaar zomaar eens haar jaar kan worden. Goedemorgen, Diane Cornel. Ja, goedemorgen. Gaan goedemorgen. Met, meteen na je middelbare school uh, ben je vertrokken naar Hollywood, begrijp ik. Dat is nogal een stap. Ja, dat, uh, nou, dat was het ook. Ik had het al wel al een aantal jaren in mijn hoofd dat ik uh, daar heel graag heen wilde. Eigenlijk om eerlijk te zijn, specifiek New York. Uh, daar ben ik ook begonnen, daar ben ik naar school gegaan. En, uh, uh, ja, dat, maar het was inderdaad een vrij grote stap. <laughs> je ging en... in New York, in, in, in, oh, in, naar school in New York en daarna ben je naar L.A. gegaan? Ja, ik ben. Uh, uh, ik was aangenomen op de Merkin Academy of Dramatic Arts. Dat had al heel veel. Uh, uh, daar moest je al heel, vrij veel doen, voor doen. Uh, in uh, Londen auditie doen en allemaal. het was allemaal vrij ingewikkeld. En toen was ik aangenomen. Was ik natuurlijk erg blij. En uh, ben ik in New York gestart. En toen na zo'n anderhalf jaar dacht ik, uh, nou, ik, ik ken New York nu, maar ik, ja, ik ben eigenlijk ook wel een beetje benieuwd naar de Westkust en uh, met name natuurlijk Los Angeles. Um, en toen ben ik eigenlijk uh, ja overgestapt uh, toen nog een jaartje binnen de school eigenlijk naar de campus hier. En uh, met het idee, ik, ik blijf heel eventjes hier en ga weer snel terug naar New York, de grote stad. Um, maar eigenlijk, uh, ja, van het een kwam het ander en, en ondertussen ben ik alweer een aantal jaren hier. Jij bent een aantal jaren werk je in Hollywood. Ja. Hoe, hoe gaat het? Nou, het gaat uh, nu uh, gelukkig heel erg goed uh, uh, eigenlijk. Ik heb uh, nu uh, twee projecten nog uh, dit jaar in de planning. Dat is één uh, feature film. Ik vlieg nu morgen, uh, ironisch genoeg eigenlijk weer terug naar New York om uh, daar iets op te nemen. Uh, uh, dat wil zeggen, ik ga nu eigenlijk morgen vlieg ik terug om deze week uh, wat repetities en voorbereidingen uh, te, te hebben. En dan uh, ga ik gelukkig heel even naar Nederland. ...om de familie te zien en dan uh, vlieg ik terug voor de opnames. Um, en dat is een featurefilm waar uh, ja, een aantal mensen van uh, NBC, dat is dan een groot netwerk, aan werken... ...en dat is uh, in principe bedoeld voor de grotere uh, filmfestival, internationaal filmfestival. Hebben we al een titel van die film? Uh, nou, de werktitel is Correcting, Perplexing Patrick, maar oh, uh, dat zou nog kunnen gaan veranderen, dat weet ik niet precies. Um, en een, uh, een ander project wat, wat wel interessant is, wat uh, in de planning ligt, is uh, een, een misdaadserie. Waar vrijdag, uh, deze aankomende vrijdag, een meeting mee uh, met, met HBO. Dat was, nou ja, ah, kijk, bekende, dat, zijn ja, namen, ja, dat zijn de namen, uh, Dushanen, die wij willen horen. nieuwtjes natuurlijk. Dus ik hoop heel erg dat we worden opgepikt. Um, en dat zou dan uh, uh, later dit jaar, begin volgend jaar, uh, worden opgenomen. En jij werkt nu tien jaar in Amerika, klopt toch? Nou, ik, nee, ik werk niet tien jaar hoor. Ik was drie jaar op school en uh, of zat ik hè, was ik op de SNL Academie. En uh, nou, ja, daarna ben je dan nog een beetje in de opstartfase, want je moet allerlei uh, visa en dingen aanvragen en natuurlijk een beetje settelen. Nee, maar goed, je, je, je, bent tien, je bent tien jaar in Amerika. Decht, ja. heb, heb, heb, heb je het gevoel dat je dat je echt stapje na stapje uh, de goede richting op gaat? Ja, Voor je big breakthrough, zoals dat dan zo mooi. Hè? Ik heb het, uh, nee, ik heb ik, heb, ik, heb, ik heb het gevoel dat het bij mij heel uh, uh, op een prettige manier gestaag. Maar de goede kant, zeker de goede kant op gaat. Ja, vooral dit jaar. Uh, er staan ook nog wat andere dingen in de planning. Maar daar kan ik dan nog niet helemaal iets ook concreet over zeggen. Dat mag dan niet. Maar uh, ik heb er, er wel het gevoel dat het uh, inderdaad wel, wel, wel. Uh, de goede kant op gaan. Het zou ja. zomaar kunnen zijn dat je binnen een paar jaar... laten we zeggen, Caries van Houten achterna gaat daar? Nou, dat is natuurlijk een heel ander traject wat, wat zij heeft. Ik, ik ben natuurlijk meteen na mijn middelbare school vertrokken. Mm -hmm. en, uh, en heb toch ook wel... Je moet je natuurlijk wel voorstellen dat ik... Ik ben hier uh, uh, hè, te proberen te maken en zo. Dat, dat, dat, dat, dat, dat wil je natuurlijk allemaal wel graag. Ja. Maar... Het is ondertussen ook gewoon een leven wat je leidt en je groeit ook op. Ik ben ik vrij jong weggegaan. Dus Amerikaanse ook... geworden bijna. En, en, nou ja, niet echt. Ik ben nog steeds wel echt wel Nederland. En ik heb ook wel hier nu uh, eigenlijk sinds kort... ik had het eerste paar jaar niet zoveel contact met Nederlanders. Maar er is nu een heel mooi um, initiatief opgezet... waarbij Nederlanders die in de uh, uh, filmindustrie werken... hier wat meer nou ja, contact hebben en samenwerken. En uh, dat vind ik wel erg leuk. Maar... Ja, dus ik ben nog steeds wel, uh, wel echt Nederland, hoor. Maar en het zou zomaar zo het kunnen het zijn... Het zou zomaar zo kunnen zijn dat jij volgend jaar om deze tijd... in één keer misschien wel heel erg bekend bent in Nederland... Uh, ja. ja. Ja, bekend ben die hier. Ja. Nog beter, ja, sorry. Ja, wij denken het weer vanuit het perspectief vanuit heel veel Ik word wel gekast als Amerikaanse, zeg ja. maar. Ik word niet gekast als Nederlandse of buitenlander. of zoiets. Dankjewel, En Een fijne nachtrust toegewenst, want het is daar natuurlijk uh, 9 ja, uur, uh, uur. 9 uur. Uh, uh, avond hier ongeveer. Um, Goeiedag, dankjewel. Oké, okay, hartstikke bedankt. Oh,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 smile again, one day I hope to make you smile again, I will have many times I've been told speaking my just be before, so I'll close Oh Michael Kiwanuka Home Again. Verdeeld over het afgelopen uur... spraken we met Leidse universair docent Bart van Hork... over de Europese schuldencrisis. De crisis en de mogelijke oplossingen van de crisis... zijn in september een heet hangijzer in de Tweede Kamerverkiezingen. Maar um, Bart, um, september is eigenlijk een heel ongelukkig moment... voor die verkiezingen. Ja, campagneleiders die beseffen het waarschijnlijk nog niet. Maar eind augustus dan, uh, zal Griekenland moeten weer herfinancieren gaat ze waarschijnlijk niet lukken. Dus dan uh, zal er waarschijnlijk meer geld naartoe moeten. Maar ook Spanje zal waarschijnlijk uh, in die tijd aan moeten kloppen voor uh, steun. En dan praat je echt over uh, een paar honderd miljard uh, in het ergste geval. Ja, dat betekent dus dat er eigenlijk tegelijk met, met dat we hier verkiezingen hebben... in ons landje, in ons kleine koude kikkerlandje... dat er op datzelfde moment in Europa een heel belangrijk besluit moet worden. Ja, waar zullen de verkiezingen over gaan? Ja... Nou, op dit moment nog niet echt over die Europese schulden -crisis. Op dit moment nog niet, nee, Tenminste, maar een beetje, maar over de macht van Brussel gaat het nu de hele tijd. Hè? Ja, zegt dus dat het PVV, Geert Wilders, dat Brussel te veel macht heeft. Klopt, wat je zult zien is dat uh, in de aanloop naar de verkiezingen de berichtgeving zal zijn: Brussel gaat ons heel veel geld kosten. Ja. Wie gaat te betalen, en daardoor kunnen we later uit het pakket, daardoor uh, moeten we bezuinigen op de zorg, op de noemen uh, noem allemaal maar op. Dat zal de trend zijn. En dus zal Brussel indirect, dus wel degelijk, de verkiezingen gaan uh, beheersen. En wie, wie is daar het meeste bij gebaat in het politieke spectrum in Nederland? Nou nee, ja. ja, uiteraard uh, Geert Wilders... die zich heel slim gemanoeuvreerd heeft uh, op dat anti-Europese geluid. Als je uh, tegen Europa bent... heb je op dit moment maar één partij waar je op kunt stemmen. Dat is de PVV. Um, en ja, deels ook D66, hoewel dat nog niet gebleken is uit de peiling... maar dat is de enige partij die echt uitermate pro is. De rest hangt er een beetje tussenin. En die zijn eigenlijk niet zo gebaat bij zoveel problemen. Die willen eigenlijk liever dat Brussel het oplost. En laten we vooral ons met de nationale problemen bezighouden. Maar ja... Maar ja, als... die, die Europese problemen zijn ook de nationale problemen. Exact. Als dat, uh, dat is wat de les van deze crisis is. De Europese problemen zijn nationaal geworden. En dit zijn de eerste verkiezingen eigenlijk die echt... Uh, waar, waar Europa echt een centrale rol zou gaan vervullen. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uh, uitpakken. En dan zeg jij, als je een partij wil hebben... met een fatsoenlijk standpunt over Europa... eentje die niet of juist wel wegloopt voor Europa... dan heb je maar twee keuzes. Dan is het... Of D66, of de, of de PVV, en anders blijft het pappen en nat houden? Op dit moment wel, als je kijkt naar de uh, verkiezingsprogramma's. Maar als we kijken naar de VVD van Mark Rutte bijvoorbeeld, wat, wat zou die doen? Nou ja, de VVD heeft in 2010 gezegd, geen cent meer naar Griekenland. Daar hebben ze een campagne mee gevoerd. En op dit moment tekenen ze het ene naar het andere pakket. Nou. Dus ja, dat is niet heel consequent natuurlijk. Als je kijkt naar regeringspartijen, CDA is wel vrij conse consequent. Maar is ook niet heel duidelijk. Dus als zij een duidelijk verhaal weten te presenteren... dan zullen zij nog wel in een gat kunnen springen. Ja, uh, Valt nog een hele hoop over te zeggen over de Europese crisis. En uh, ik denk dat het ook uh, binnenkort gewoon tijd wordt... dat we u weer uitnodigen in de studio om even weer bij te praten. Want ook al uh, zijn de krantenkoppen nog steeds hetzelfde als een jaar geleden... het kost ons wel steeds meer en meer. En uh, zoals gezegd, het is wel ons geld. Ons geldt het treinverkeer in Nederland is heel anders, wordt steeds belangrijker. Steeds meer mensen kiezen ervoor om de auto te laten staan en met de trein naar hun werk te gaan. Maar die, komen, die mensen die komen wel steeds vaker problemen tegen. Wat kunt u als treinreiziger het komende seizoen verwachten? Wat zijn de knelpunten en hoe vaak zal de NS met een aangepaste dienstregeling gaan rijden? We praten erover met journalist en openbaar vervoerwatcher Sebastiaan Scheffer. Sebastiaan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, laten we beginnen bij de actualiteit. Het station van Zwolle ligt er zo'n beetje helemaal uit. En ook op andere stations zijn er werkzaamheden. Wat merken we daarvan als reiziger? Nou, in Zwolle wordt uh, deze week heel druk, uh, druk gewerkt. Het treinverkeer ligt uh, deze hele week eruit. En ook komend weekend is er uh, geen treinverkeer mogelijk richting uh, Zwolle. In Zwolle wordt uh, een extra perron aangelegd voor de Hanselijn... die straks weer in uh, december gaat, uh, gaat rijden. En als reiziger merken we ervan ja, dat we niet met de trein kunnen. Dat we uh, aangewezen zijn op, uh, op bussen waar we in moeten reizen. Je, je noemt al even, die, die Hanselijn, dat is een volledig nieuw stuk spoor. Hoe zit dat nou ja. precies? Ja, dat is een nieuw stuk spoor dat we aangelegd hebben tussen, tussen Flevoland en uh, Zwolle. Dus dat betekent dat we straks als, als reizigers vanuit het, vanuit het noorden, Groningen en Leeuwarden, dat, dat mensen heel snel uh, richting de Randstad kunnen reizen. En dat we ook een heel goed alternatief hebben. Nu moeten we allemaal via uh, Zwolle-Amersfoort. Dus dat betekent dat als uh, Amersfoort eruit ligt, bijvoorbeeld zoals vorig jaar door een brand bij de treindienstleiding, dat zo'n uh, heel stuk dan uh, niet bereikbaar is, dat we nu om kunnen reizen via, via Lelystad. Dus dat biedt een, een heel goed alternatief aan, waardoor we dus uh, ja, toch vrij moeilijk. Makkelijk en iets sneller ook, twee minuten geloof ik, in, uh, in de rolstad kunnen komen. En sowieso een, een, een kleine mini-Zuidenzeelijn alternatief dus. Ja, het, het, het is een leuk alternatief. Het had nog veel beter gekund. Uh, de mensen die het misschien een beetje gevolgd hebben, die hebben ook de berichtgeving gehoord over misschien een, het, het, het, het, het aan te leggen van een spoorlijn tussen Groningen en, en Hee. Ja, dat was al heel wat interessanter geweest. Want als dat was doorgegaan en dan doortrekken richting uh, Flevoland... dan was dat echt een, een enorme tijdwens geweest voor het, voor het noorden. En in december gaat hij rijden, Ja, de handleiding gaat in uh, december open. Wanneer de nieuwe dienstregeling van de NS wordt ingevoerd, dan, uh, dan gaat hij open, ja. Oké, okay, we gaan even weg uit het uh, noorden uh, naar het hele land. De herfst en de winter die komen er natuurlijk ook weer aan. En dat is niet bepaald de favoriete periode van de vervoerders op het spoor. Nee, dat is zo'n periode waar je echt tegenaan kijkt, ook als reiziger. Uh, iedereen heeft vast wel eens gehoord van uh, de vierkante wielen en de blaadjes op de sporen. Uh, ja, ieder jaar is er toch weer een, een, een hele strijd. Blaadjes vallen nu eenmaal, die kun je niet, uh, kun je niet keren. Nee. Ja, en een van de dingen die men toch dit jaar weer gaat inzetten, dat is een, een, een speciale trein die men gaat inzetten op de, op de lijnen die een, een substantie op de rails gaat smeren. Een substantie van, van zand en metaal, waardoor de wielen meer grip zullen hebben ja, op, uh, op, op de rails. Ja, precies. Inderdaad, roest inderdaad, want bladen die vallen, vocht, roest, dat, dat gaat heel snel. Dus met die substantie proberen de treinen meer en meer grip te laten krijgen op de, op de rails. Waardoor men hoopt dat die vierkante wielen uh, ja, dat het toch een beetje een, een, een einde verhaal gaat worden. Ja, we, we zien het. Trouwens, meer bij de NS dan bij de kleine vervoerders, zoals uh, Arriva en Veolia. Daar gaat het eigenlijk wat beter in de winter, toch? Hoe, ka hoe kan dat? Ja, dat, dat, is, dat is heel lastig uit te leggen. Ik denk dat het een combinatie van factoren is. Uh, kleine vervoerders, uh, vaak kleinere lijnen... De, uh Lijntjes zijn allemaal wat korter uh, en dat is vaak toch net iets makkelijker te handelen, denk ik. Uh, een uh, vervoerder als uh, Arriva in het noorden of Veolia in het, in het zuiden... die kunnen s'nachts bijvoorbeeld ook een, ook een trein laten leiden om dat spoor in uh, conditie te houden. En bij de NS liggen het toch vaak even wat makkelijker omdat het een veel groter bedrijf is... en er ook veel meer mensen bij betrokken zijn. Ja, dat is moeilijk, ja. ja maar Sebastian, ik heb ook het idee dat, dat de grote uh, treinbedrijven in het buitenland... het ook veel beter doen in de herfst en de winter dan de NS. Ja, klopt. Maar als je het uh, uh, een beetje gaat vergelijken met, met bijvoorbeeld Zwitserland en Oostenrijk en Nederland... dan is er wel een heel groot verschil qua infrastructuur. In, in Nederland doen we alles ontzettend ingewikkeld met heel veel wissels en heel veel overwegen. En al die uh, technische dingen, die, die, die kunnen ook kapot gaan... En zeker als het stormt of als of, of, of, of, of, of, of er sneeuw valt, ja, dan, dan wil het wel eens heel snel kapot gaan. En ja, met wissels en, en overwegen, het blijven hele fragiele uh, dingen blijven. Ja, als ProRail zegt, uh, uh, ja, sorry, ons spoorwegnet is nou eenmaal te complex en daarom gaat er meer mis. Dan hebben ze eigenlijk wel een beetje gelijk, als ik jou zo hoor. Ja, eigenlijk wel. En uh, het, het, het lastige is ook in Nederland. Vroeger hadden we één bedrijf, een, een, een staatspoelbedrijf, dat alles keurig uh, regelde. T uh, tien jaar geleden hebben we alles opgesplitst. Een ProRail dat uh, al, al, alles verzorgt qua, qua techniek en vervoers die, uh, die gaan rijden. Dat betekent dat als er een trein uh, ergens staat met een uh, wissel die defect is, dan moet er eerst gebeld worden naar een treiningsleiding van ProRail. Die moet dan weer een aannemer inschakelen die dan weer ter plaatse moet komen. En vroeger was het zo, dan stapte zo'n machinist uit en die uh, ging naar die wissel toe en die. Uh, die uh, uh, maakte het, zeg maar. Ja. En tegenwoordig met zo'n aannemer die dan ter plaatse moet komen. Dat kost allemaal veel meer tijd, waardoor reizigers veel meer vertraging oplopen. Ja, misschien dat die uh, substantie op het spoor in ieder geval... nog uh, wat gaat bijdragen naar oplossingen voor de situatie. Het zou inderdaad bij moeten dragen, inderdaad. maar ja. of het ook echt gaat lukken, dat is ieder jaar weer een, weer een vraag. Weet u in ieder geval weer een klein beetje thuis of onderweg waar u aan toe bent de komende periode? Dankjewel, Sebastian Scheffer, journalist en openbaar vervoerwatcher. En dit was hem ook. Het programma voor omroep WNL voor deze woensdagochtend 1 augustus 2012. We blikten vier uur lang terug. Nee, nee vooruit. vooruit. Sorry, sorry Bram. Op het. Nieuwe seizoen en dan werkelijk over alles. Dus als u in alles geïnteresseerd bent, luister terug op onze website radio1.nl. Volgende week een uh, tweetal programma's in uh, deze zendtijd: een gameprogramma, een programma voor en over gamers en een programma voor en over jonge ondernemers. Ondernemerschap staat centraal volgende week op dit tijdstip. En we hebben ieder geval dit jaar geleerd, dat, of dit, deze vier uur geleerd... dat de SP de verkiezingen gaat winnen. SP gaat de verkiezingen winnen Schokken en Mark nieuws. Rutte krijgt een mooie baan... in het bedrijfsleven. Goed, zo dadelijk het NOS Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. En nu eerst natuurlijk het NOS Nieuws. Graag tot volgende week. BNL. Nieuws in de nacht.